Juris Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Canada eist gerechtigheid van Iran nu het Iraanse leger heeft toegegeven... dat het woensdag in Teheran een Oekraïns vliegtuig heeft neergehaald. Volgens Iran gebeurde dat per ongeluk. Onder de 176 doden zijn bijna 60 Canadezen. Premier Trudeau wil gerechtigheid voor de nabestaanden... en eist volledige medewerking van de Iraanse autoriteiten. De Oekraïense president Zelensky wil officiële excuses van Iran... en compensatie voor de slachtoffers... Een vrouw uit Haarlem is opgepakt voor het mishandelen van een jongen van tien. Afgelopen donderdag werd het slachtoffer volgens de politie vanuit het niets van zijn fiets getrapt. De vrouw van 24 zou hem daarna tegen zijn hoofd hebben geschopt en ging er vandoor. De jongen lag daarna een nacht in het ziekenhuis. De vrouw is gisteravond thuis aangehouden. Een van de nieuwe anonieme advocaten van kroongetuigen Nabil B heeft een interview aan de Telegraaf gegeven. De advocaat zegt er rekening mee te houden de rest van zijn of haar leven beveiliging nodig te hebben. De anonimiteit van de advocaat is het gevolg van de moord op hun voorganger, Dirk Wiersum. De nieuwe advocaat noemt het een eer om zijn werk over te nemen. In Oman is kort na het overlijden van Sultan Kaboes een opvolger benoemd. Het is de neef van de vorige Sultan, Haitham. Hij is lid van de koninklijke familie en was eerder minister... Sultan Kaboes was bijna een halve eeuw de leider van de islamitische oliestaat... en was de langstzittende heerser van de Arabische wereld. Hij was 79. Het weer veel bewolking, vooral in het oosten af en toe zon. Het blijft droog vandaag, het gaat aan de kust behoorlijk waaien... en het wordt maximaal 7 graden. Morgen vanuit het noordwesten regen. Maandag wordt het zacht en ook de dag erna blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zin in ZFM. ZFM met nu groene morgenzantwoord.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 Voor lichaam en geest met Joyce Steijers. Ja, maak je er maar van klaar voor, Ben? Dat wordt uh, springen en. Uh... En hoezo moet ik me dan klaarmaken? Uh, nou, gewoon. dat Je kijk, Mijn kleding. De luisteraars kunnen het niet Volk zien, maar kijk eens thuis. Roy zit al in trainingspak. <laughs> dat bedoel ik. Niels ook? Ja, bijna ah. ja. <laughs> Welkom, Niels Priester. Uh, Dank jullie. Voor uh, Namens de Strandpachters.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 Seizoensgebonden of hebben jullie nu één vereniging? Het is dus één vereniging. Nou is er nog wel een losse vereniging ook voor de voor jaar rond paviljoens. En um, maar we hebben wel bewust ook zeg maar, uh, in het huidige bestuur zitten iemand van het, uh, ook iemand van een rond uh, paviljoen. Ja, het zijn af en toe wel wat verschillende belangen, maar er zijn ook heel veel algemene belangen. Ja, want ja, ik wil niet te diep erop ingaan. Maar er is natuurlijk wel uh, nog steeds uh, gaande dat men meer jaron paviljoens wil hebben. En dat de jaron paviljoens het eigenlijk niet willen hebben. Dus er zijn ook wel... Uh, nee, dingen. ja. Nou, ik denk niet dat als ik de geluiden zo hoor van de jaron paviljoens, denk ik niet dat je zo kan zeggen dat de jaron het niet willen hebben. Okay. Maar wel op een bepaalde manier. Dus niet, zo, niet zomaar raak, Maar wel dat er over nagedacht wordt. En daar zijn ook nog steeds gesprekken over. Ja, want het speelde heel erg hoog op.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 dat, dat is zo. En, uh, maar uh, Zandvoort...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 Yeah, in die branche zitten, die daar in de buurt zitten, dat die denken: van goh, het is eigenlijk hartstikke leuk om een bedrijfsfeest in dat weekend er stand voor te doen. Kijk, ja. de, als jij feeling met het circuit of met race of wat dan ook hebt, je hebt hier een bedrijfsfeest, in je, dan kunnen mensen individueel kijken: inderdaad, van goh. Uh,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 Er stond een auto vast op het spoor, uh, geloof ik. Ik voel nog steeds dat het van, van een van mijn collega's geweest is. Want we, hebben daar, uh, we hebben daar een handel van gekregen. Toen was ik bedoel, ja, de mensen kon de zand van de trein niet meer uit. Ja, dus die moesten wachten. Maak je geen zorgen. Ik kom in ieder geval op het strand zitten. Want ik ga niet naar de Formule 1. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar... Ik kom heerlijk op het strand. De uitsmaait heet en het visje. Ja, oh, ik heb uh, ook al wel... Uh, ik ben bij de voorlichting DGP geweest en de, de routing die gaat langs het strand, de looprouting, dus de mm -hmm. mensen zullen ook wel een beetje naar beneden gaan. Nee, absoluut. Kijk, er is uh, met, uh, met Gielissen, dat is het, uh, het bureau wat uh, de suite Events eigenlijk gaat, uh, in ieder geval begeleiden. Ik wil niet zeggen direct organiseren, maar in ieder geval begeleiden. Daar, uh, die, dat is ja. ook de paraplu-partner die de vergunningaanvraag gaat doen.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 zullen we maar zien als een, een beetje een gek foutje. Dat was wel leuk. Maar het heeft bij verschillende collega's wel eventjes zo gedacht, oké okay, ik heb geen bavioen meer maar ik ben een fietsenstalling geworden, maar uh, oh, dat is op te lossen en uh, daar gaat zeker ook een oplossing Ook daar verkomen. kun je tegenwoordig heel veel geld in verdienen hoor, ja. dus. ja. fiets ja. Ja. ja Ik hoop dat we genoeg elektra hebben inderdaad om al die fiets ook op te laden, want er zullen ook nog een hoop elektrische tegenwoordig tussen zitten.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 Ik kom daar lekker zitten voor niks. Ik noem maar wat. Ik, ik, ik denk aan andere mogelijkheden en ik ja, denk nou, dat die er wellicht ook kunnen zijn. Er dat zijn creatieve oplossingen, dat ze de huurpenningen kunnen scheppen. Nou, ja. bijvoorbeeld, ik denk dat we kritisch moeten kijken naar elke uitgave die we doen en uh, nou, dit is daar een van. De, deze vraag is eigenlijk gesteld aan het college. Ja. Want het college is de, de, de, de subsidieverstrekker? Ja.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 Dat ja. zien jullie niet zitten.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 Nou ja, het is uh, aan het college hierop te reageren. En, exact. Uh, misschien een mooie uitleg uh, tijdens de commissie.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 Dus, uh, uh, Oude oh, tapijtwinkel. Heel goed, ja, woonwinkel, ja. woondecoratie ja, ja, ja. zat er eerst. En uh, ja. ja, dus een idee, dus de Halstraat. Uh, en we hebben eigenlijk uh, in een maand tijd... Uh, is het uh, helemaal veranderd. En, uh, hebben we ja, toch wel wat verbouwd? En uh, ja, ja, zijn de grote veranderingen? Maar nu is het helemaal af. En is het nou eens een sportschool waar je bodybuilding nee. moet gaan doen? Of moet uh, ik nee. me voorstellen bij Holfit? Bij Holfit ja. uh, staan we eigenlijk voor, voor het totaalplaatje. Uh, dus je kan er terecht voor meerdere dingen. Het sporten is één.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 Denk ik wel ja, want uh, ik ben net met Marco als klant voorgesteld. Ja. Ja. Marco, ook welkom. Goedemorgen. Uh, um, de zaak wordt.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 voor meer mensen toegankelijk is. Uh, dus ja, ik ben al wel een tijdje bezig met trainingen. Ja. En Marco als, als klant, hoe lang uh, ben je bezig? Ik, ik train nu bij Joyce sinds uh, november vorig jaar, geloof ik, september, november, ja, september. zoiets. Ja. September. En ik ben daar samen met mijn vrouw hebben wij uh, met Joyce uh, zijn we in Joyce uh, in contact gekomen, omdat we beide fitter wilden worden en uh,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 Want dat is wat ik niet wil. Nou, dus we roepen iedereen op om vanmiddag om uh, twee uur even langs te gaan uh, ja. bij de opening. Uh, in de, in de in Haltestraat. De ja. Ja. En anders uh, op de website te kijken van hol-fit.nl. Uh, uh, uh, om een afspraak te maken. Want het is niet een sportschap waar je zomaar binnenloopt loopt. Even een uurtje aan de gaat hangen. Nee, uh, dus je echt, komt op vraag, je ja. maakt een afspraak in de intake zodat je ook ja, de goede klopt. begeleiding kan geven. Helemaal, ja. Ik meet helemaal en dan uh, daarop pas ik, maak ik een persoonlijk plan. Ja. Dan uh, wensen we jou uh, vanmiddag om twee uur dan samen dankjewel. met de burgemeester heel veel plezier met de opening. Yes. En uh, Mark, uh, ga lekker door met, uh, met bewustwording en training. Gaat ja. zeker lukken hoor, het is hartstikke leuk. Echt. En dan, gewoon dan, doen. Joes, dank voor je tijd en yes. voor je komst. Geen bedankt, bedankt. Dankjewel. dankjewel. Succes. En dan gaan wij nu de agenda doen. Ja, Ben, wat is er allemaal te doen uh, nou, deze week in uh, Zandvoort? 3 mei is de Grand Prix.